Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. NSC-kamerlid Nicolien van Vroonhoven is ervan overtuigd dat partijleider Pieter Omtzigt over een tijdje weer terug kan komen. Ze zegt dat Omtzigt op doktersadvies thuis zit. Volgens Van Vroonhoven zijn er geen twijfels over zijn geschiktheid als partijleider. Wel zou Omtzigt zijn werk in de toekomst anders moeten indelen, denkt ze. Van Vroonhoven vervangt Omtzigt de komende tijd tijdens belangrijke debatten. Bij een spoorwegovergang in Hezen in Brabant is het vandaag bijna twee keer misgegaan. Een auto belandde na een botsing op de overgang, maar kon op tijd worden weggesleept. Niet lang daarna heeft een vrachtwagen een slagboom bij die spoorovergang vernield. Hoe dat kon gebeuren is niet bekend. De overgang is inmiddels weer open voor verkeer. In Helvoort, ook in Brabant, is een gespecialiseerd bedrijf begonnen met het leeghalen van een huis. De bewoner is uit zijn huis gezet omdat hij jarenlang de buurt lastig viel. Zo bestelde hij pakketjes en liet hij bij de buren bezorgen. En in 2021 viel de politie al eens zijn huis binnen om hem op te pakken voor fraude. Buurtbewoners reageren nu opgelucht. Ik ben heel erg blij dat ze weg zijn. Wij hebben er zelf echt geen ongemak van gehad, maar heel veel mensen om ons heen wel. ...en in deze woonwijk en in dit dorp. Nou, ik vind het heftig, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik vind het erg dat het gebeurt en uh, ja, het heeft zijn reden. En dat het in onze buurt komt, vind ik toch wel, uh, wel een dingetje. Zijn oude buren hopen dat de nieuwe buurt geen last van hem heeft... En mag een kledingmaker een jurk in de kleur champagne verkopen? Daar draaide het vandaag om in de rechtbank. Franse champagneboeren spanden een rechtszaak aan tegen die kledingmaker, zegt economiecollega Ruben Eg. Want dat was inbreuk op hun kwaliteitsmerk. Noem de kleur van de jurkjes dan beige, ecru, crème, zand, café latte of karamel. Zo bepleiten de wijnboeren. Maar dat vonden rechter niet, zo staat in het vonnis. In het woordenboek staat champagne namelijk ook gewoon als kleur vermeld. En dus mogen de jurken gewoon verkocht worden. Het weer dan, niet echt om een jurk aan te trekken. Vooral in het westen en langs de kust buien met kansen op onweer, hagel en zware windstoten. Morgen een mix van zon en regen bij een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de anwb verkeersinformatie.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 bij weer een uitzending van Pop Boulevard het radioprogramma met leuke en interessante verhalen en feiten uit en over de popmuziek vanavond ga ik samen met Piet John Mail bespreken John Mail stond al een tijdje op ons lijstje maar helaas is hij enkele weken geleden overleden en hebben wij daarom besloten de uitzending wat naar voren te halen we zijn net begonnen met zijn grootste hit in Nederland, namelijk Room to, Room to Move, van het album The Turning Point. Dat nummer stond van 1999 tot 2014 in de top 2000. Oké, okay, we gaan dus nu beginnen met twee uur lang verhalen en de muziek over en van John Mail. Piet, welkom natuurlijk weer. Ja, Pim, welkom. Goed okay. om te horen. Graag jouw eerste reactie over John Mail. Ja, je hebt me weer... Uh... ...aan een heel goed idee geholpen en veel huiswerk bezorgd. Want hoe begin je om je in te luisteren in het enorme oeuvre van John ja, Mail? Hij heeft heel uh, veel gemaakt, hè. Ja. Mijn eerste... Uh, ik, natuurlijk kende ik hem ook. Wij, wij, wij delen een beetje onze liefde voor de eerste albums. Ja. Uh, maar ik, weet, ik ben het tel kwijtgeraakt. Maar die man uh, is een instituut, hè? Ja, Het is zeker. gewoon een instituut. Eigenlijk wel, ja. ja. Als je ziet hoe, met, met welke vaart hij bands bouwde. En met dezelfde vaart weer die bands uit elkaar gingen. En nieuwe bands bouwde, uh, dat, dat is echt heel bijzonder om dat te volgen. En wat ja. voor goede sporen hij heeft achtergelaten. En mooie muziek natuurlijk. ja. Hij is geboren 29 november 1933. Dus eigenlijk was hij al een generatie ouder dan... De muzikanten die bij hem in de band kwamen. Was ook wel leuk ja. om dat te, te, te beseffen, inderdaad. Ja, ja, ja? dat is eigenlijk ja. goed dat je dat zegt. Want ik ja. heb natuurlijk, omdat hij zo kort geleden is overleden. heb ik laatst een, een videoboodschap tegen van Eric Clapton. over het overlijden van, van John ja, ja. ja. En nou, je weet dat. En dan denk je, ja, goed. Je kan uh, iets verwachten misschien van. Goh, het was, het was hartstikke leuk en uh, goede tijden. Maar die, die, Eric Clapton was echt zwaar aangeslagen. Ja. En het was een hele indrukwekkende ode aan John Mail, Maar ja. die ook zei, omdat, omdat jij dat ook zei van generatie... dat hij het als een soort, soort vaderfiguur voor hem was. Ja. Ja. En wat Clapton zei, en ik vond het ook wel geloofwaardig... ik, ik heb zoveel aan die man te danken. Want ja. ik was 1819 ja. en zei, John Mail zei, kom bij mij thuis... Uh, hij heeft dagen of weken lang door zijn platenverzameling mogen spitten in Clapton. Hij zegt, ik heb zoveel te danken aan die man. Aan, yeah. ik, heb, ik heb daar eigenlijk alles, alle grote bluesgoden voor het eerst gehoord. En daar yeah, heb ik mijn, yeah. mijn eigen spel op, op geënt. Ja, yeah, knap Ik wil een paar woorden over mijn vriend John. Die ik heb geleden, last night. of I want to say thank you chiefly for, uh, rescuing me from oblivion and God knows what. When I was a young man, around the age of 18, 19, when I decided that I was going to quit music, um he found me and took me into his home and asked me to join his band and I stayed with him and I, and I learned All that I really have to draw on today, in terms of uh, uh, technique and uh, uh, and desire to play the kind of music I love to play, I did all my research in his home, in his record collection for the Chicago blues that he was such an expert on, and uh, and I played with his band for a couple of years with Huey and John, and. Uh, and it was a fantastic experience and, and <clears throat> he he taught me that it was okay just to be play the music you wanted to play without dressing it up or making anybody else like it, whether it mattered whether they like it or not to listen to myself, to my to my inner motivations and uh, and he was my mentor and, and a, as a surrogate father to um, he taught me all i really know and, and and gave me the courage and enthusiasm to express myself without without fear or without limit and, uh, and and all i gave him in return was how much fun it was to drink and and womanize when he was already a family man and and and i and I, i wish to make amends for that i i did that while he was alive and uh And I've obviously since learned that that is not the best way to carry on. But um, I shall miss him. I shall miss him. But I hope to see him on the other side. So thank you, John. I love you. And I'll see you soon, but not yet. Not yet. As they say in the Gladiator movie. God bless you. Thank you. Het was een Engelse blues- en rockmuzikant, songwriter en producer. Want hij speelde ook heel veel muziek over zijn mondharmonica. Waar we straks ook wat hele mooie nummers van gaan horen. En in de jaren 60, volgens mij was het in 63, heeft hij John Mill en de Bluesbreakers opgericht. Een band die enkele van de beroemdste blues- en blues-rockmuzikanten tot zijn leden heeft gerekend. Als zanger, gitarist, mondharmonica-speler en toetsnit had hij een carrière die bijna 70 jaar besloeg. En hij bleef een actieve uh, muzikant tot aan zijn dood op 90-jarige leeftijd. Ja. John Mail wordt ook vaak de peetvader van de Britse blues genoemd. In de tijd dat het in Engeland werd geïntroduceerd door mensen als John Mail en later mm, yeah, misschien Stones, yeah. Beatles, uh, werd toch wel erg omarmd door de, Zeker, door yeah. de toenmalige luisteraars en de toenmalige publiek. Yeah. Het was natuurlijk gewoon opwinnen. Je had gospel in de Verenigde Staten en blues en dat kwam ja. over de oceaan gewaaid. Want ja. Ja. wat had je voor die tijd? Je had een soort entertainment en een soort hele brave muzieksoort. En ik denk ja. dat blues, als de mensen stappen achter ons van de vraag, ik denk blues wel vanaf het begin meteen ja. enthousiast uh, het publiek uh, vond. Wel, Want wanneer ja. is Blues groot geworden, denk ik. Ja, ik denk dat de Rolling Stones heel belangrijk zijn geweest voor de Blues. Hè. Zeker in het begin. Binnen bidden Blues. En daarna natuurlijk ook al die andere grote Blueshelden. Ja. Ja. Nou ja. We hebben nog iets lang geleden over Brian Jones een uitzending gemaakt. Die, ja. die haalde die mannen als... Was het Screaming Jail Hawkins? Klopt, uh, haalde, ja, ja. Uh, die, in, die heeft hij echt in het voetlicht uh, gezet. Dat is een enorme ja. verdienste. Ze zagen toch wel de, benefits, de power ja. van, van Blues. Ja. Maar, ja, het heeft misschien even geduurd. Maar in mijn gevoel was het meteen in 1, 2, 63... meteen, uh, meteen raak. Uh, met, ja. na, met name loopt het een beetje gelijk. De Stones en de opkomst van de Stones en John Mayle. Zo 2, 63... Ja, ik denk de Stones iets later, iets later waren. Later, ah, ja, ja. Ja, ja 64 ja. inderdaad, ja, ja. Want inderdaad, even, even kijken. De volgens mij beste album van John Mail en de Bluesbreakers is toch wel hard, road. En die is in 1967 gemaakt. Oké, okay, ja, ik heb hem hier voor me. Ja, ja. Dat, uh... Het waren de Rolling Stones zijn natuurlijk ook al een tijd bezig. De Beatles eigenlijk ja. ook al. Dus, ja, uh, dat is ja. inderdaad al een stukje later, ja. Ja, verrassend ja. dat ze toch dat hij ook later is dan de Rolling Stones en de Beatles of zo, hè? Ja, je zou voor je gevoel... Uh, had het ook in het begin uh, ja, zijn. Ja, nog veel eerder inderdaad, ja. 67, ja. ja, dat is waar. Dan zou je zeggen... Pepper was toen al uitgekomen. Ja. Dat was natuurlijk veel vernieuwender ja. dan de blues. Ja, Klopt. zeker. Ja. Ja. Maar goed, John Mill en zijn band de Bluesbreakers uh, wordt toch wel gezien als uh, medeverantwoordelijk voor de opleving van de blues... In de tweede helft van de jaren zestig. Oh, toen pas eigenlijk, ja. ja. Er zijn natuurlijk heel veel bekendere artiesten. Zoals Eric Clapton. Jack Bruce van The Cream. Mick Fleetwood. John McPhee. Peter Green, ook een hele belangrijke geweest volgens mij. En Mick Taylor, later bij de Rolling Stones. En die hebben allemaal in de bluesbreakers gespeeld. Voordat ze een latere band tot wereldsterren uitgroeiden. En John Mail zelf heeft nooit die status bereikt van wereldsterren. Hij zegt zelf ook: ik heb nooit een hit gehad, nooit een Grammy Award gewonnen. En de blad Rolling Stone heeft nooit een stuk over mij geschreven. Ik ben nog steeds een underground hmm. artiest, zei hij. Ja. En het is eigenlijk nooit veranderd. Omdat het meer wat ik zei zou het komen, omdat het, omdat het toch meer een instituut was. Kijk, John Mail, ja. zijn verdienst is, is heel groot, maar het was. Uh, niet een briljant uh, muzikus op een van de instrumenten het was ook naar mijn idee geen briljant zanger daar verschillen we misschien van mening over maar ja. ik zoek, ik zoek even naar de oorzaken dat hij niet echt als popster die waardering misschien heeft gekregen ja, ja. hij was meer een soort bindende factor die mensen samenbracht dat klopt ja, maar ik denk ook dat het is omdat zijn muziek niets veranderde, terwijl de smaak van ja. het publiek en de industrie dat wel deden hij is vol, altijd in die blues bezig geweest en zo, eigenlijk hetzelfde deuntje, een beetje negatief gezegd, maar uh, misschien dat het daar de komt. En Ze hebben hem ook op een gegeven moment gevraagd, ja, waarom blijf je dan doorgaan met de blues te spelen? En toen zei hij in 2016, het is de liefde voor de muziek. Ik en de jongens komen nog steeds graag bij elkaar en dan gaan we aan de slag. Dus ik denk dat hij het gewoon voor de muziek deed inderdaad, ja. En natuurlijk, blues zijn grote is geweest ja? Maar laten we weer eens wat muziek draaien. Uh, we hebben net Room to Move gehoord. Room to Move gehoord, maar uh, daar komen we straks op terug. En nu zou ik uh, Hard Road willen draaien. Yeah? Van het album Hard Road. Hier komt ie. Door dit nummer ben ik toch al uh, helemaal uh, weg van uh, John ja. Will. Ja. Ja. Dat intro ook al, dat begint zo ontzettend mooi. Dat is echt... Het is jouw nummer hè, dit? Ja. Mijn nummer inderdaad, ja. ja. ja. het is ook echt gek als ik naar mijn lijst kijk die ik zelf opgesteld heb. Het merendeel van de nummers, bijna drie kwart, is van het album Hard Road. Ja, nou ik, ik, ik dacht hoe ga ik die, die man aanvliegen. Laat ik nou eens de eerste vijf albums nemen, omdat... Uh, ook qua gitaristen zo'n variëteit in zit. Ja. Je kan eigenlijk vijf albums het is dus eigenlijk vijf gitaristen. Uh, ik ben er niet helemaal op die manier uitgekomen, maar zijn eerste band was, of zijn eerste plaat was gewoon John Mail plays John Mail. Toen ja. heette het nog niet de Bluesbreakers. Nee. En er zat een gitarist in, laat hem toch maar even noemen, Roger Dean. Niet de Roger Dean waar we vaak aan denken, maar die beste man heette Roger Dean. En die is natuurlijk gewipt later voor Eric Clapton. Ja, <laughs> ja, ja dat dus ja, is natuurlijk ja. uh, iedereen wie hier de komt. Maar Roger Dean speelt toch een heel mooie rol op die eerste plaat van John Mayo. Dat was meteen een live. De allereerste album was een live Ja, was heel veel, ik heb ook geluisterd. Maar heel en, veel live. Uh, te veel live, ja. Daar ja. staat het mooie nummer op Crocodile Rock. Ik hoop dat je dat toch ook even okay. draait. Nee, dat gaan we nu draaien. Ja. Maar eerst nog iets meer over Hard Road? Daar is natuurlijk Peter Green, de man. De, die de gitaar speelt of zo, En die heeft natuurlijk hele mooie nummers gemaakt. Straks, straks gaan we ook luisteren naar Supernatural. En dat is Pieter Green bij uitstek natuurlijk. Hè. Als je luistert ook naar zijn solowerk... The Green of ofzo. Hè. Met Fleetwood Mac zelf. Nou, dat lijkt er als twee druppels water over. Toen was hij al in die sfeer bezig, ja. Het is eigenlijk gekomen... want hoe vervang je Eric Clapton, hè? Hij vervingt ja. Eric Clapton, toch? Ja, klopt. Dat is ja. wat ik lees. Wat wel een grappig verhaal dat er waren twee mannen voor nodig die allebei overtuigd waren. Peter Green zelf was namelijk overtuigd dat hij Clapton zou kunnen vervangen. Ja. Uh, ik geloof in die tijd was, was John Mayall wel meerdere audities aan het doen. Mm -hmm. Peter Green was bij optredens en die heeft zichzelf als het ware aangeboden: van... Ik ben de man voor, jou, voor jouw band. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, maar John Mayall was zelf ook net weer naar andere mensen toe. Heel erg overtuigd van Peter Green. Oh, oké. Okay. Dat is goed om de horen. die andere bandleden ja. zei ja, maar ja. Wie, wie gaat. Hoe kan deze man Eric Clapton vervangen? Ik zeg: let maar op, ah, hij ja. gaat zich ontwikkelen. Ja. Dit is gewoon hetzelfde niveau als Clapton. En ze, en zonder meer, ja. ze wilden ja. hem niet geloven, maar ja. hij heeft het natuurlijk meteen hè, nog even over uh, Hard Road waargemaakt met twee, uh, met twee prachtige nummers. Hij zingt Zeker. een nummer op Hard Road. Zij dus kon ook al net als Clapton zingen. Ja. En hij heeft dat nummer. Uh, uh, dat, dat, dat instrumentale nummer is super. Supernatural, ja. ja. Op Mijn op, dus favoriete dan nummer dan. is Looking Back van A Hard Road. Okay. Maar we gaan veel te snel. We gaan te snel. <laughs> we gaan nu eerst uh, Crocodile Walk draaien. Van het album John Mill Plays John Mill. See the Crocodile Walk! rock nummer. Later heeft uh, Elton John ook een nummer gemaakt van de ja. met dezelfde naam, maar ja. overigens ook een goed nummer. Maar, maar je vindt het vooral mooi het? door uh, de Roger Dean als gitarist. Uh, nou, niet zozeer. Ik wou hem gewoon even noemen, omdat we natuurlijk straks die drie andere grote helden gaan hebben. Oh, ja. Maar ja. uh, uh, kijk, Roger Dean heeft, uh, die is via het C-toneel verdwenen en uh, is daarna gewoon leraar geworden. Wel... Wel op een muziekschool in Londen. Ja, Oké. Okay. Uh, maar uh, ik vond hem toch leuk om hem even te noemen. En uh, hij heeft. Dat vind ik niet zozeer om de Crocodile Walk zelf, wat me overigens wel uh, heel erg bevalt, maar gewoon om de. om de sound. De, de, de, de sound is eigenlijk uh, zelden als uh, A Hard Road en de uh, mail met Eric Clapton. Ja. Uh, echt een perfecte goede pop blues sound met, okay, met ja. de gitaar ja. redelijk op de voorgrond ja. en een, een goede balans en da daarom vind ik uh, mm. dat eerste album zeker ook, uh, ja. zeker ik, ook ik, ik heb het ook geluisterd maar ik, ik vond de kwaliteit niet zo en de, het was te, te veel live, te veel uh, ja. en daarom voor mij ja. minder mooi hè. daarom heb ik eigenlijk weinig aandacht aan gegeven, dat klopt ja. Ja. Ja, dan zou ja. ik met de studioversie draaien ja, oké okay en dan komen wij uh, toch met uh, John Mill en de Bluesmakers met Eric Clapton want wat je net al zei uh, ik denk dat John Mill inderdaad een soort mentor is geweest voor al die uh, gitaristen al die bandleden want het zijn niet alleen gitaristen geweest hè, maar ook drummers Mick, Fle Mick Fleetwood en Ainsley Dunbar ook een hele bekende denk ik hè. en natuurlijk basgitaristen Jack Bruce en John McPhee dus voor al die mensen is hij ja. toch een uh, mentor geweest en Volgrijft hij heeft zijn werk. Fantastisch gedaan, ja. Dus dan hebben we ook nieuwe All Your Love. Ook een verschrikkelijk mooi nummer. Van het album Bluesbreakers met Eric Clapton uit 1966. Ik heb het vandaag ook nog even gedraaid. Het zou een cream nummer kunnen zijn, hè? Ja, zeker. Het ja. is helemaal de. Ja. Echt het stempel van een cream nummer. Ja, toen al eigenlijk, hè? Ja. ja. Dat, mooi nummer. Ja, maar te goed, toen was Eric Clapton ineens weer verdwenen. Hè? En die ging met de cream natuurlijk. Uh, ja. Ging die fresh cream maken en, en later Disraeli Gears. Ja. Dus dat ging allemaal nog vooraf aan, aan Hard Road. Ja, klopt, ja. Ja ja dit nummer met Club, is in 1966 opgenomen en uh, ja toen heeft hij eigenlijk ook meteen uh, John Mayle het uh, Blues Waker band verlaten ja om te beginnen ja. wat je zegt ja supergroep Cream ja wat een tijd Heel, hè ja. Peter Green verliet dus da daarop uh, John Mayle. en die ging uh, nee die kwam er in 1966 bij volgens mij hè ja maar ja. Toen, dat is ook maar een jaartje geweest toch ja, volgens mij heel kort inderdaad, ja. Ja. En die ging eruit. En die ging uh, wat toen nog heette... Peter Green's Fleetwood Mac... featuring Jeremy Spencer. Oh ja? <laughs> Zo heette het in het begin. Ze <laughs> dus hebben ze gelukkig maar wat korter gemaakt. Ja. Maar hij kwam er toen met Black Magic Woman... Albatross. Ja, verschrikkelijk dus mooi Het ging, het oh ging well, alleen maar van goed one, naar part beter. Part two, ja. Ja. Ja. Mooie nummers inderdaad, ja. Maar ook het leuke is... op een gegeven moment... Uh, um, 1965 was Peter Green... Was uh, onderdeel van de Bluesbreakers. Het was uh, Eric Clapton op vakantie naar Griekenland. Maar toen ze geld was, is hij teruggekomen. En toen werd Peter ja. Green eruit gezet en is uh, Clapton weer teruggekomen. En toen hebben ze ja. volgens mij dat, uh, dat album gemaakt. Ja, dus het is wel een beetje een zootje geweest. Ik denk dat uh, Eric Clapton het wel favoriet was bij John Mail. Ja. ja, dat ja. is mooi als je ergens heel goed in bent. Hè? Want ja. Ik heb het... Uh, op mijn werk nooit geprobeerd om met vakantie te gaan. Als je dan terugkomt, zeg ik ik wil weer verder gaan. De ja, uh, ja. kans is dan groot ja, ja. dat ze toch vriendelijk bedanken. Maar Peter Green uh, heeft wel vraag genomen. Uh, het album Hard Road is eigenlijk het hoogste album wat John Mail bereikt heeft, inderdaad. Ja. Nou, het, klopt. Hij, alles klopt. Hij is een goede band. Uh, goede hoes ook, maar we best wel noemen. Ja. John Mail was natuurlijk naar de kunstacademie geweest. Okay. Dat was allemaal die alles zelf deed in meerdere opzichten. Ja. Want, ik vind de hoes echt, echt mooi. Overigens uh, heeft hij die zelf uh, helemaal ge geschilderd ergens door. Oké, ja. Dus uh, toch. Oh, Daar ik ook het, uh, niet. Nee. Nee. nee, ik ben niet onder de indruk. Nee. het is een beetje. Uh, ja, ik, ik vind ja. hem heel fijn. Ik vind hem echt heel mooi. Ja, ik vind hem echt Dat goed. Ik je op die gezichten goed herkennen? Ik zou eigenlijk ja. niet weten wie uh, John Mill is. Ja, die rechtse. Ja. En Peter Green zou ik ook niet weten, nee. nee. John Mayle dus kan ik herkennen. Dat is maar de man links op de foto. Ja, Peter, ja, Peter Green? Uh, ja. ja, ik vind ze alle vier uh, wel goed. Uh. Misschien heeft die foto genomen ja. al als ondergrond, maar... Uh, ja. Ik vind het allemaal bijdrage aan het succes van Hard Road. En dat is natuurlijk, in 2003 is die uh, geremasterd. Ja. Met maar liefst, nou, ik geloof iets van, van 14 extra nummers erop. Zo, ja. En allemaal nummers die gewoon toen afgevallen zijn, maar die wel, uh, nou, gewoon kwaliteit waren en goed genoeg uh, om op. Uh, hij had zo'n dubbel OP kunnen maken toen in die tijd. Ja. ja. Dat krijgen, in ieder geval jaren later heeft hij dat, uh, heeft hij dat goed, gemaakt. goed gemaakt. Ook van Hard Road, hè? Niet origineel. Ik weet niet waar het nummer, waarom dat nummer eraf gelaten is. Of dat ooit op een andere... Of alleen een single. Ja, het is een single geweest in 1966. Okay. En uh, Looking Back. Maar staat dus op de extended versie van ja, Hard Road. Alleen, ja. Oh, oké. Okay. ja. Want inderdaad, in de origineel ben ik hem niet tegengekomen, nee. Maar we zitten nog bij de tweede gitarist, van de echte grote. Je hebt dus Clapton met zijn, met zijn Stratocaster, je hebt uh, Peter Green die volgens mij mee, meer uh, Gibson Les Polman was, yeah. toch iets andere sound, maar wel ze ook wel alles door elkaar gebruikt hoor. Geloof ik ook hoor. En yeah. Uh, yeah. we komen straks nog toe natuurlijk aan Mick Taylor. Yeah. Die, Zeker. Die, uh, ja. die hard uh, body ja. Gibson, die hij ook in de Stones altijd gebruikte, speelde. Okay. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Looking Back. Ook met Peter Green op gitaar. Ja. ja. Hier komt Looking Back. See if she were looking back to see if I were looking back at her She had a yellow golden hair I'm gonna follow everywhere She had a wiggle when she walked I wanted her to stop and talk You know that I was looking back to see if she were looking back to see if I were looking back at her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 back to see if she were looking back to see if I were looking back at her. Maar je zei: net, dat heb je zelf ook gespeeld? Dit nummer? Ooit in het ver verleden, ja. Ja, ja, <laughs> ja dat is. wat uh, het leuk uh, om er even op terug te komen. Zeker, denk, ja. ja. Maar oh, je had, had het ook nummer. net over zijn stem, inderdaad. De stem van John Mail. Ja, het is ook altijd heel erg persoonlijk. Ja. Nu ik dit nummer hoor, denk ik... die stem van John Mail is gewoon best goed. Vind ik ook, ja. ja. Alleen, hij heeft ook bepaalde toonhoogte... bepaalde re regio's dat hij hoger moet zingen. Mm -hmm. uh, stemregio's, zoals... Social Wood. Ja. En dat vind ik minder goed. Nee. Ik vind dit, dit Looking Back een voorbeeld van... Uh, ja. dat hij goed in zijn stem zit... Die hoog haalt hij niet meer zo goed? Of, uh, ik weet niet of ik denk dat gewoon de, de kleur of de, de timbre van zijn stem is. Ik denk okay, niet, dat het niet goed uh, is. Ja. Hij was natuurlijk jong toen hij dit zong. Ja, 1966. Ja. Was, nee, was hij al 33? Ja, maar goed. <laughs> gaat, gaat je stem niet, uh, gaat die nog niet achteruit? Gaan we even naar, normaal gesproken niet. <laughs> Wat is jong inderdaad, ja. <laughs> ja, is ja, jong. Maar het blijft een mooi nummer inderdaad. Maar die is dus niet op de originele hard road terechtgekomen... Nee, bij nee. mij weten niet. Nee. Ja, Het volgende nummer wordt ook, sorry... toch ook weer een hard road uh, een nummer. Leaping Christine. En het is wel leuk om veel van zijn oude albums... aan uh, nummers gewijd aan zijn toenmalige vriendin... Christine Perfect. Zoals hij zingt in het Leaping Christine. It was little Christine who was leaping all on my mind. En hij heeft vaak over haar gezongen. Hè? Op de Bluesmakers met Eric Clapton... heeft hij little girl, key to love... En Have je Heard? Allemaal over Christine Perfect. Waren zij romantisch uh, met elkaar? Ja, zeker. En Keith? Wist ik niet. Is hij getrouwd met haar geweest? Of is ja, dat... ik, ik, privéleven, ja. Hij is twee keer getrouwd: zijn eerste vrouw was Christine Perfect en zijn tweede vrouw was oh. Maggie Mayo. Ja. Een Amerikaanse bluesartiest. De Christine Perfect is later Christine McVie geworden de vrouw van dat is toch dezelfde Christine die volgens mij ja ik denk dat dat, uh, even zeggen, uh, Mayall, dat zei we zeggen John Mellencamp toch was een soort instituut dat gold ook voor vrouwen <laughs> <laughs> ik ken natuurlijk jij noemt de naam uh, Pim van Christine Perfect toch ja, dat ja. is toch dezelfde ja. als Christine McVie oké okay, dan gaan we nu even luisteren naar in Christine van het album Hard Road uit 1967 Jean Perfect is later Christine McVie geworden. Het was dus blijkbaar zijn muze. Ja, we draaien wel heel veel nummers van A Hard Road. Ja, wat kwam er nou? Crusade. Ja, met Mick Taylor natuurlijk. Hoe krijgt je iets voor elkaar? hè? Weer een topgitarist. Ja, zeker. Ja. Als ik meteen mag verklappen wat mijn favoriete nummer is. Ja? Driving Sideways. Als je dat hoort, dan denk je, ja, het is gewoon een volwaardige opvolger van die twee eerdere topgitaristen. Zowel qua toon als qua gitaargeluid. Fantastisch nummer. Nummer van Crusade. Ja, hij is later niet voor niks uh, bij de Rolling Stones uh, gevraagd. Ja, hij is gevraagd, ja. Hij is gevraagd, hè, ja. hij is gevraagd uh, ja. Ja. voor Let It Bleed. Ik geloof dat hij daar maar ja. bij twee nummers heeft bijgedragen, okay. maar toch... Ja alleen bij het nummer live with me speelde hij uh, mee en uh, country honk ja, okay. ja dat we hebben het al over 1968 het werd het tweede album met uh, uh, mick taylor uitgebracht dat was uh, blues from laurel canyon en daarna toen het uh, album opgenomen was heeft hij door uh, mick jacker gevraagd zich bij de rolling stones te voegen Oké, okay, je okay. bedoelt blues van Laurel Canyon, het nummer ja. van... Uh, het, nee, het uh, album. Het album van John Mayo. Ja, ja, ja. ja, ja. Oké, okay, maar eerst even dus, uh, Driving Sideways van het album Crusades. komt de Blues Alone. All ja, dan heeft John hij een, even een uh, solo alp gemaakt, hè? of solo album. Heeft hij ja. alles op gespeeld, behalve de drums, ja. ja. Ja, ik dacht, ga ik daar eens even goed voor zitten, even luisteren, ook hoe het gitaarwerk is. Mm -hmm. Ik weet niet of, of je dat uh, ook hebt gehoord, Pim. Dat valt heel erg tegen. Het is een heel erg saxovergrote, saxofoon overgrote Klopt. album. Ja. Moet je ook van houden. Ik vond het zelf minder. En uh, ik heb toch wel ergens gezegd dat John Mayer wel een gitaarman was ook. Ook gitaars, euh, behalve natuurlijk veel andere instrumenten speelde. was hij toch altijd met gitaars wel bezig om ze te modificeren. Helemaal naar zijn eigen... Okay, hij uh, yeah. haalde ervan af wat hij niet gebruikte. En uh, stripte ze yeah. en ging dan wat, met wat er over was vaak versieren. Hij heeft, dat kun je op foto's zien. Vaak heeft hij al uh, hele bijzondere gitaar ook in zijn hand. Maar de Blues Alone, na wat er aan vooraf is gegaan hè, met, met, qua gitaristen vond ik dat heel erg wennen en ja, ja. kon ik niet zo ja. erg warm lopen voor het album. Okay, Ja. Bijna geen gitaarwerk. Nee. Ja, ik heb ik er zei... één nummer van uh, uh, opgeschreven, Brand New Start eigenlijk. Dat is het enige inderdaad. Voor de rest was ik inderdaad ook niet zo onder de indruk, nee. nee. Fine I got a pretty woman And I wanna tell you She's so fine And the way she moved me people I tell you I'm so glad She's mine She's fine I'm people And I love the little things she do She's fine around people And I love the little things she do She's touching my heart She'd tell me that she loves me And love the way she's touching my heart Even een ander aspect van hem laten horen, dat is toch zo'n een mondharmonica ja. gebruiken en dat. Hè? En daarvoor wil ik het uh, Another Man laten horen van het album Blues Breakers met Ear Clapton. Maar echt, dan hoor je hem alleen een beetje zingen en uh, mondharmonica spelen. Het is ongelooflijk, dus laten we gauw luisteren naar Another man Another man I'm gone. Another man I'm gone. Another man I'm gone. Another man I'm gone. Another man I'm gone. Run the county farm. He's on the county farm. He's on the county farm. He's on the county farm. Nee, maar dit is is nee. We zijn wel weer bijna aan het eind van het eerste uur. Ja, kennelijk had hij... Uh, zou hij van zijn platenmaatschappij... al die vrijheid hebben gekregen... dat hij na drie behoorlijk succesalbums... Kijk, dat eerste live album was een flop. Ja, zeker. Die. Ik ook. Maar die drie ja. albums daarna, die waren toch wel hè, die staan in 2024 nog steeds heel hoog aangeschreven het waren toch goede, ja. succesvolle albums ja. dat hij dan toch de vrijheid krijgt of neemt om zo'n Blues Alone album te maken waardoor het eigenlijk weer wat mij betreft, back een beetje terug is, ja, terugvalt ja, ja. Ik weet ook niet of het, of het ooit of het goed ontvangen is destijds, of het goed verkocht is. Nee, weet ik geloof er ook niks niets. van. Nee, nee. Ik denk dat het pas weer later terugkwam, toen hij weer echt met ja. een volle band ging. Want ja. ik ben naar Bear Wires gaan luisteren, dat kwam daarna. Mm -hmm. Dat was ook nog veel te veel saxofoon overgoten, als ik mijn persoonlijke mening geef. Nou, er staat wel een mooi nummer op, dat is ook van Mick Taylor, hè? Harley Quiz. Dat is echt euh, ook het betere gitaarwerk van. Uh, Mick ik ben heel benieuwd. Misschien ja. heb ik daar uh, overheen ge geluisterd. Okay. Ik hoorde alleen maar uh, heel veel saxofoonwerk. En ik miste het bluesbreken geluid. Dan nou, luisteren we dat even tot aan het nieuws en reclame. En dan zijn we, uh, zijn we straks weer terug met het tweede uur van Pop Boulevard. Tot zo.